Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Aan de Israëlse is het na een dag vol geweld weer rustig. Gisteren vielen 15 doden tijdens marsen... waarmee Palestijnen de verdrijving en vlucht van hun voorouders in 1948 herdachten. Het Israëlische leger blijft voorbereid op meer geweld. Bij de grens met Syrië werd vanochtend een man opgepakt die Israël wilde binnendringen. De laatste negen vermisten van de aardbeving bij het Nieuw-Zeelandse Christchurch en doodverklaard. Bij de aardbeving in februari kwamen in totaal 181 mensen om. Maar zes vrouwen en drie mannen konden ook na de, aan de hand van DNA-gegevens niet worden teruggevonden. Ze zouden voor het laatst zijn gezien in het gebouw van de regionale televisiezender dat door de beving werd verwoest. Doordat de negen de afgelopen maanden niet hun paspoort, mobiele telefoon en bankpas hebben gebruikt, staat volgens onderzoekers vast dat ze zijn omgekomen. Daarmee komt er een eind aan de onzekerheid voor nabestaanden. In Singapore heeft een Airbus van Cathay Pacific een noodlanding gemaakt. Het vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij uit Hongkong keerde kort na het opstijgen terug naar de luchthaven omdat er een motor in brand stond. Niemand is gewond geraakt. Het vliegtuig zou van Singapore naar Jakarta vliegen.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 In Kenia heeft de Olympisch kampioen op de marathon Samuel Wanjiru zelfmoord gepleegd. Hij sprong van een balkon nadat hij door zijn vrouw was betrapt met een andere vrouw. Hij had ook gedronken. De Keniaanse hardloper liep in 2008 een Olympisch record op de spelen in Peking. Samuel Wanjiru is 24 jaar geworden. Het weer bewolkt, af en toe regen, vanmiddag droger en opklaringen en het wordt een graad of 16. Dit was het Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Er staan 60 files bij elkaar, ruim 300 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en de afrit Bunschoten, 11 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaade, 7. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam, 15. Verderop op de A8 voor knooppunt Koenplein, 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp, 10. De A10 de ring van Amsterdam tussen de Alfrid-Volendam en knooppunt Amstel 10. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Harmelen, 20 kilometer door een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. De andere kant op voor Den Haag 7. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht 8. De A16 de andere kant op naar Breda bij Dordrecht 6. Dan de A28 Zwolle richting Hogeveen tussen Nijkerk en Soesterberg, 17 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Kijk eens Eurovisie Song Festival. <laughs> En we are Golden had inderdaad een niet so te kunnen zijn. Serapoids. Nou, dat uh, geven we een <laughs> vaak. We are Golden. ZFM, Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na drie uur. Welkom bij u twee van dit programma. En weer een vol programma, hè? Jazeker, want u mag van ons verwachten. Rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn nogal wat evenementen zo rond en om het DTM gebeuren heen. En natuurlijk ook evenementen van volgende week alweer. Rond de klok van kwart voor vier kunt u ook de filmagenda van Circus. Zandvoort verwachten uh, Rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week Deze, deze keer in het Duits Ja ja, de Duitse vertaling van jij uh, Rond de klok van kwart over drie Gaan we natuurlijk uh, weer over naar Van Es voor het slot van de wedstrijd Toch belangrijke voetbalwedstrijd Amstelveen, SW Zandvoort Een en ander in het kader van de, het halen of niet behalen Van de na-competitie uh, voor de rest hebben we nog een diverse regionaal en internationaal sportnieuws. Dus genoeg, in, genoeg informatie om te blijven luisteren. Ja, we hebben ook een Fitmarkt uh, vandaag. Ja, een Fitmarkt, ben ik even overheen gelopen. Uh, Hartstikke leuk, vrijwilligersmarkt. Dus uh, wilt u uh, iets op het vrijwilligersgebied voor Zandvoort gaan betekenen? Bijvoorbeeld bij CFM? Zou ook kunnen. Wij zijn gewoon het gasthuisplein. Ja, uiteraard. Kan je gewoon langslopen. Maar goed, Brandweer, uh, Rode Kruis. Ga er even een kijkje nemen en laat u informeren voor de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. De DTM. Goed, ja, DTM. Even, ga even terug naar gisteren, want gisteren had Jaap Koper een interview met Nigel Melker en dan vraagt ik: wie is dat? Want met het contract op zak, dat hij inmiddels op zak heeft, dat hem de komende vijf jaar verbindt aan het opleidingsprogramma van Mercedes-Benz mag de Nederlander Nigel Melker hardop dromen van een carrière binnen Formule 1. De 20-jarige Brabant-rechter Brabant bewees afgelopen weekend bij de openingsrace in zijn GP3-klasse in Istanbul, dat hij een keer eerste werd en een derde keer werd in ieder geval over veel meer potentie te beschikken. Niets voor niets voegde Ross Brawn, de grote baas van Mercedes, de teambaas uiteraard van Mercedes, hem zondagavond op het vliegveld van Istanbul in het voorbijgaan toe, hem dit jaar nou in de gaten te zullen houden. Kijken wat Jaap Koper afgelopen vrijdag uh, te weten kon komen, in een rechtstreeks interview met Nigel Melker. De volgende Nederlander die we tegenkomen in het DTM-circus is Nigel Melker en hij heeft al in de Formule 3 een overwinning op zijn naam staan. Dat was volgens mij de eerste. Ja, de eerste race van het seizoen gelijk gewonnen, dus uh, goed begin van het seizoen, hè? begin is dus ook het halve werk? Ik hoop het wel. Ja, behalve uh, Formule 3 is jouw speerpunt denk ik dit jaar GP3 en ook daar heb je al een overwinning binnengehaald, afgelopen weekend op uh, Turkije. Ja precies, daar heb ik ook de openingsrace van de GP3 gewonnen en uh, nu leid ik het kampioenschap. Dus, uh... In de GP3 heb ik natuurlijk vorig jaar al uh, een jaar gereden, dus heb ik ervaring. Dus ik denk dat ik het daar nog wel wat beter kan doen in de Formule 3. Waar je toch eigenlijk een nieuweling bent uh, en waarbij je tussen tegen jongens rijden, die al drie jaar ervaring hebben. Uh, wat is het verschil tussen die Formule 3 en de GP3? Zit er niet zoveel verschil tussen? Uh, qua rijen zit er wel wat verschil tussen, maar uh, Kijk, de Formule 3, daar kan je gewoon, die kan je helemaal ontwikkelen. Kan je in de winter doen, dat is eigenlijk net de Formule 1. Uh, een GP3 is gewoon een eenheidsklasse. Alle auto's zijn hetzelfde, dus dan komt het gewoon op het rijden aan. En ik denk dat dat gewoon, uh, gewoon het verschil is. Uh, is het ook een competitief veld, een GP3? Ja, ah, is heel competitief. Ja. Uh, in, in Istanbul zaten er uh, 22 auto's in een seconde. Het geeft al aan hoe uh, druk bevolkt het is. Ja, dat is echt niet normaal. Uh. Het doen van zo'n dubbelprogramma, Formule 3 en GP3, is dat voornamelijk ingegeven om zoveel mogelijk raceervaring op te doen? Ja, ik had al besloten om GP3 te gaan doen en eigenlijk kwam Mercedes toen die vroeg of dat ik ook Formule 3 wou doen, dat ik Formule 3 wilde doen omdat ik euh, ja, en hadden toch wel vertrouwen in mij, dus en hebben een contract aangeboden. Maar dan moest ik wel uh, Formule 3 erbij doen. En uh, voor mij kwam het alleen maar mooi uit. Ik kon wat extra raceervaring opdoen, en dat is alleen maar beter voor de GP3 ook. Uh. Ja, en er zijn geen overlappende weekenden in GP3 in het voorprogramma van de Formule 1, ja. Formule 3 in het voorprogramma van DTM. Ja, de kant die jij op wil uh, ligt nog niet in het DTM. Met je hoofd ben je nog bezig om verder te komen in de Formule Auto's, neem ik aan. Ja, natuurlijk, maar uh, als je kijkt naar Paul Di Resta, die, rest daar, die, uh, die is ook via de DTM. Uh, in de Formule 1 gekomen en uh, Mercedes die, die, die vroeg aan mij of dat ik volgend jaar DTM wou doen, daar heb ik eigenlijk gezegd van nou, ik wil zo lang mogelijk in de Formule auto's blijven dus uh, mijn, mijn kans ligt in de GP2 dus uh, dat ik dan volgend jaar GP2 ga doen en via die weg naar de Formule 1 ga. Leg je dat ook zo uit aan uh, Mercedes, dat je misschien in die zin uh, ja, kijkt naar waar je kansen het beste liggen en snappen ze dat ook? Uh, ja, dat leg je wel uit, en, uh, maar ja, dat, daarop hebben hun weer een antwoord, zeggen ze van ja, al die resten die gaat nu ook naar de Formule 1, ja, ja, ja. dus uh, die weg is ook mogelijk. <laughs> maar ja, toen heb ik weer gezegd van nou ja, uh, via de GP2 heb, heb zich al wat vaker bewezen zeg maar, dus uh, dat is wat te uh, ja, de route is wat meer safe zeg maar. Als je daar in de GP2 wint, dan ga je ook naar de Formule 1. Ik denk in de DTM dat dat nog niet zeker is. Maar ook daar... Uh, er bestaan mogelijkheden tot dubbel programma, want als we hier kijken, Christian Vitoris, die rijdt DTM en die rijdt ook nog GP2 uh, daarnaast. Ja, die heeft inderdaad ook een heel druk programma en uh, wel een heel mooi programma, nog net even wat mooier dan uh, wat ik doe met Formule 3 en GP2. Hij is allemaal net even een stapje over. Ja. Uh, wordt, uh, wat je zegt, je zit dus ook bij Mercedes in het uh, rijdersprogramma, wordt daar ook aandacht aan besteed aan ook die verschillen, die accentverschillen in uh, zowel de 1 uh, en de DTM en uh, de ander in een open auto. Wordt daar ook aan gewerkt uh, met iemand die in dat programma zit? zoals jij? Uh, nee, dat niet. Nee, nee. Duidelijk, duidelijk Zandvoort, je, je, je hebt hier ja, de Masters gereden, Formule Renault heb je... Ik Denk drie keer mee gedaan, veel getest al voor Renault, maar het is wel jouw uh, thuis. Ik Zo uh, beschouw je dat wel als thuisrace hier? Ja, tuurlijk. Het voelt ook echt als een thuisrace. Uh, alleen als je hier op het circuit loopt, dan kom je heel veel mensen tegen die je kent en uh, mensen willen handtekeningen van je. En dat, uh, dat geeft wel een bepaalde energie en uh, ik hoop dat ik daar wat moois uit kan halen. Ja, nou ja. Vanmorgen hebben jullie twee keer een uur vrije training gehad. Vanmiddag is kwalificatie. Hoe is die vrije training verlopen voor je? Ja, wel, wel goed op zich. De eerste vrije training was ik tweede. En de tweede was ik vierde. Ik had niet alle rondjes in elkaar kunnen plakken. Zeg maar het snelle gedeelte aan elkaar kunnen plakken omdat ik wat verkeerde gele vlag had. Maar ik denk dat de top drie wel mogelijk moet zijn voor de kwalificatie. In het volgende seizoen hadden we Euro-series, die hadden twee races per weekend. Dit jaar zijn het er zelfs drie. Dat is echt zo lekker, zoveel mogelijk rijden voor je. Ja, voor mij is dat ideaal. Ik wil raceervaring opdoen en uh, voor de start van de GP3 had ik al zes races gereden in de Formule 3. Dus ik zat al lekker in een raceritme en... Uh, ja, dat drie races, ja, je komt natuurlijk om te racen, dus je wil het liefst, wil je zoveel mogelijk races rijden natuurlijk. Ja, de races, uh, ik heb het niet in mijn hoofd, maar het zijn er heel veel die je uh, dit jaar gaat rijden. Natuurlijk drie in de Formule 3 weekend, twee per GP3 weekend. Daarnaast, is er überhaupt nog tijd voor jou om iets te doen? Uh, studeren of werken of is het echt dat je volledig ermee bezig bent? Nee, ik ben er wel volledig mee bezig, uh, school heb ik absoluut geen tijd voor, ik ben altijd uh, of aan het racen of ben, ben aan het sporten, er gaat gewoon zoveel tijd in zitten. Dat, uh, nee, ik heb geen tijd voor andere dingen. Uh, het is nu vrijdagmiddag, uh, zondagmiddag, uh, laten we zeggen om uh, 12 uur, want dan uh, is jullie laatste van de drie racers geweest, wanneer ben jij tevreden? Nou ja, ik wil wel op het podium komen. Echt een overwinning, tuurlijk droom je er wel van, en, uh, maar het moet toch realistisch zijn. Ik, ik, ik ben gewoon blij als ik in ieder geval uh, één, twee keer op het podium kom dit weekend, maar ik denk dat dat wel, wel mogelijk is. En misschien dat ik wel voor een leuk showtje kan zorgen. Oké, okay, we gaan het afwachten en we gaan het bekijken en we wensen je veel succes. Uh, Night, nice John, bedankt. Dankjewel. Oké, okay, van de racerij snel over naar voetbal, Jan Fris. Ja, waar het voor het mogelijk uh, is, een kleine bestuurbehandeling van uh, Maurice Mol. Uh, krijgt de vijfde mee en dat gaat natuurlijk naar doen, berg naar want Ze zit aan de helft, op de helft van Asselveen, ter hoogte van het strafschopgebied En dan uh, aan de zijkant mag uh, Berg die bal gaan nemen. Dan gaat iets uh, gebeuren. Oh, de, de muur staat waarschijnlijk niet uh, op goede afstand. Want de schrijfzetter komt helemaal van de andere kant van het veld. En dan gaat hij negen passen uh, afpassen. En ja, ze wordt inderdaad een stukje achter. Niet zo gek veel, maar wel een metertje. En dat is goed gezien door Berg, die uh, hard geappeleerd en de reageerde erop. En dan moet daar weer naar zijn plaats natuurlijk, omdat hij uh, niet daar kan blijven staan. Nu heeft hij totaal geen overzicht. Dan gaat hij wel komen. Berg, mooi hoog. goede hoge bal. ik kan zo voor bij komen. En dat gaat hier via een Sanford gaat hij over het doel heen. kon er dus bijkomen. Ik denk dat dat Max Aardenwerk was. Het is helemaal niet mij gedaan. Is dat precies een andere kant natuurlijk. Ik zal je altijd zien. Maar goed, de bal ging over de bal en Amsterdam, de keeper van Amsterdam, die mag die bal gaan nemen. Amstelveen dat we een tijdje ontzettend veel druk op het Sandverse doel had. Echt heel veel druk. En het is dat Boy de Fet weer in bloedvorm is. Want anders had Sanford zeker met 2-0. Misschien zelfs met 3-0 achtergestuurd. Staan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het Maar de Vet hield keurig zijn doel schoon, ook door de meest wonderbaarlijke wijze, dat nu weer dan En uh, dat, uh, dat is het teken dat hij echt goed in vorm is. En dat is... Uh, um, ja... Dat betekent dat hij gewoon ook eh, lekker in de vel zit. Dat heeft hij al zo'n pootje minder gehad. Maar nu ook zijn uitrappen zijn goed. ze uitgooien is goed. Uit, in, dat soort dingen allemaal, allemaal goed verzorgd. Amstelveen nu op de helft van Zandvoort. Wordt diep gespeeld. Dat is een hele lange spits. Een hele lange spits. Die heet uh, Robert Westmeister. Uh, maar die is een bal alweer krijgt. Toch is het gesleven. gaat de bal ook voorkomen. Kan er verder bij. Ja. Dat moet de deks boxen helemaal. En dat is hij goed. Dat euh, doet het de voeten van Billy Fisher. de visser, Dat wil ik het kant van het vel. met de bal in de loop mee. Maar niemand. Ja, ja van Amstelveen. Hele domme bal. Uh, daar gaat nu. Uh, en Amstelveen speler die gaat daar een uh, fout. Die schiet die bal. Probeert hem weg te schieten. En die raakt het verkeerd. Gaat over de achterlijn. Zandvoort mag uh, een corner gaan nemen. En waarschijnlijk zal ook Berg dat gaan doen. Nu aan de andere kant van het veld. Of we hebben gezien aan de linkerkant. En Berg is rechts mee, dus Dat is met een inzwingen. Alles van Zandvoort dat een beetje kan koppen. Dat staat nu in het stadshoofdgebied van Amstelveen. En uh, als Berg die bal gaat nemen. Dat opkomen. Goed bal, mooi op lengte. Het wordt weer weggetikt door de keeper aan de andere kant over de achterlijn, dus soms mag het nieuw een nemen en gaat Berg van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld om het nog een keertje, een keertje over te doen. Hij zit er de hoogte van het doel en dat, uh, dat duurt dus wel even voordat hij helemaal klaar is. Sampsen heeft uh, dus het dus en het flink onder druk is komen te staan, op een gegeven moment, daar nu onderuit is gekomen en nu regelmatig weer op de helft van zoveel te vinden is voor, uh, uh, voor het doel van uh, keeper uh, Henk Hoeksema. Bij de Konink-Alba. komen. Oh, is schrok heel erg hoog, We pittig, verdoord, We kunnen er niet bij komen. Maar Maurice Mol, Mol heeft de bal. Gaat natuurlijk pingelen, dat doet hij altijd. En dan geeft hij het Dan Kijk, kom op! En dan is het en dan is een doelpunt, het is een domput. Een schiptelebal. En we de bal. En hebben we net nog even een paar van de, de dombox werk. Die, die tikt hem met zijn hoofd aan. forte leidt zo vlak voor de Rusland. We spelen nu in de 25 minuten met 1 uur. Prachtig mooie bal. Het was een hele mooie, ja, winnen-winnen weer Maar van, uh, uh, even kijken, wie was dat? Uh, uh, Mag saaider die die komt voor meer niet de gouding, en dat vind ik het allerbelangrijkste. Stamford leeft hier uh, met toch uh, enkele ja. Er dus zal heel even nog te gaan zijn, want er is een beetje blessure tijd bijgekomen. Even kijken wat die schrijvers er dan mee gaan doen. en laten we in ieder geval nog afspelen. Zo Amsterdam 1, op eigen helft, Weer teruggedrongen. Daar, verkeerde bal. Toch nog bij Amsterdam spelen. En die hebben hele rare nummers. Die zijn in zwart en wit, en het is bijna niet te onderscheiden welke nummers ze hebben. En dat is natuurlijk erg moeilijk. Omdat je ziet dan: mensen een beetje een gevaarlijk spel. Mag doen doorgaan, want het blijft in banden zitten. Daar, Michael Kuil. Kuil die, die laat hem van zijn hoofd springen te ver. Economie te uh, beheersen. Maar hij is er nog op tijd bij? Nee, hij is niet op tijd bij. bal is over de achterlijn gegaan. En dat is nu gelijk het teken voor deze scheidsrechter die helemaal niet uh, moeilijk heeft gehad. Om af te sluiten voor de eerste helft. Samvoort leidt uh, met 1-0 vlak voor tijd. Goeie berichten vanuit Amstelveen van Joop van Es. En het is weer even tijd voor muziek. En een uh, blokje ja. van uh, ruim 10 minuten <laughs> achter elkaar. Hier is Walking on Sunshine. De zin van Katrina en de Waves. Scenario, dus het is al scenario, deze toch wel zonnige uit de rug, Welke gaat het worden van Lex orde, maar toch wel uh, redelijk weer. En een beetje winderig. Hè? Een beetje winderig is het. Maar goed, dat mag het pret allemaal niet drukken. Zie Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, bijna half vier. Hoog tijd voor de evenementagenda. Wat valt er de komende dagen allemaal te doen, Hobartian? Ja, nou ja, natuurlijk. Uh, Allereerst het hele weekend natuurlijk in het teken uh, van de DTM. Vanmiddag nog races en morgen begint het spektakel uh, rond de klok van kwart voor negen. En dat loopt zo door tot de klok van half vier. Dus uh, veel racegeweld op het DTM. En straks we hebben natuurlijk nog wat interviews met diverse mede-racers. Mede dus blijf luisteren. Maar goed, wat hebben we nog meer? In ieder geval dit weekend natuurlijk Circus Rigolo. En uh, even een extra vermelding voor morgenmiddag. Want zondag om 15 mei is het een familiedag. Alle plaatsen kosten 57 En de voorstelling begint om 3 uur. Dus morgen met de hele familie gezellig naar het Circus Rigolo. Uh, DTM had ik het al over gehad. Uh, wat hebben we morgen ook nog meer? Uh, oh nee, vandaag nog. Uh, vanavond en wel in het wapen van Zandvoort. Ja, ja. Het wapen in Zandvoort aan het Gasthuisplein. Het gasthuisplein. Gezellige café aan het gasthuisplein. Presenteert vanavond om half negen de Cozy Cotton Band. Zo, dat is niet zomaar wat. Dit is bij jou ook niet onbekend, hè? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Met Krana Louise, hè? Ja, heb ik ze gezien. Ik, en op strand natuurlijk. En op strand, en ja. En ja, bij café. Ze hebben ook een jubileum te vieren. En uh, er wordt ook nog een surprise act ten gehore gebracht. En zeker u kunt u natuurlijk naar gaan kijken. Dus je bent van harte welkom vanaf half negen in het Krana Wapen... is er niet bij trouwens. Wat zeg je? Krana is er nee, niet, is bij. niet bij. Hè? Maar goed, uh, vanaf half negen de Cozy Cotton Band op het gasthuisplein in het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar morgen. Kunst- en boekenmarkt op het Raadhuisplein. Verder is er nog een rommelmarkt op de krocht van 10 tot 4 uur. En wat die ook morgen is, en dat is in, dan hebben we het over Café Oomstee, want die organiseren namelijk een kennisquiz over het oude en het huidige Zandvoort. De vrienden van Oomstee hebben namelijk Tom Drommel en Marcel Meijer bereid gevonden van de babbelwagen. Om een uh, voorstelling van Oud Zand voor te maken. En nu een speciale quiz voor de bezoekers van Café Oomstee. Heel leuk. Ja, Doe gezellig mee aan deze quiz. U bent vanmorgenmiddag vanaf drie uur van harte welkom. U kunt nog inschrijven aan de bar. Of via het bekende e-mailadres vrienden apenstapje, Hotmail.com Gewoon geen voetbal gaan kijken is niet belangrijk. Nee. <lacht> uh, gaan we nog even verder. Wat hebben we nog meer? Dan ga ik even naar de 21ste. Dan hebben we weer eerder de divisie tennis. Want dat is de eerste speeldag van Manege tegen TC Zandvoort. Voor de rest natuurlijk op 22 mei hebben we nog de voorjaarsmarkt. De jaarmarkt door het centrum heen. En schrijft u vast in uw agenda. 22 tot en met 29 mei. Week van de Zee in het teken van strand en zee. Zo, kort al, ja, ja. Weer genoeg te doen hier in Salford. We woorden van Lana ook overmorgen vanmorgen tijdens uh, Goedemorgen Salford. Salford bruist van de activiteiten. Niet alleen in de zomertruis, maar ook in de winter staat een verboolje van de activiteiten. You got your father's time, but I'm dancing on the valentine. I tell you somebody's only around. nou Het blijft toch helemaal goed hè? De muziek uit de jaren 80 op de Salvoedse Radio weer met de Reflex. Snel weer over naar het uh, racegeweld DTM dit weekend op circuit. Ja, en uh, dan gaan we, hebben we het nog even over Nigel Melker. U, in het begin van, de, van dit uur hoorde je al het interview wat Jaap en uh, Willem hadden uh, met uh, Nigel op vrijdagmiddag, wat zijn plannen zijn voor dit jaar. En uh, na de race van vanmorgen, die hij heeft gereden om kwart over elf, de, de Formule 3 Euro-series, had uh, Jaap Koper weer een interview met Nigel en niet voor niets. Nigel Melker, de eerste race zit erop. Uh, vrijdag toen we spraken toen was het al, zag het er al heel erg gunstig uit. Nou, dat heb je in de race verder eigenlijk voortgezet? Ja, absoluut. De start ging helemaal niet zo, zoals ik had gehoopt. Maar ik heb uiteindelijk één plekje, één plekje verloren, dus dat valt wel mee. Ja. Uh, ja, al die jongens om me heen die hebben toch veel meer Formule 3 ervaring. Dus uh, ja, die hebben daar gewoon een voordeel mee. Maar ja, dan ja, lig je tweede in de eerste ronde. Dan zat ik een beetje te pushen achter mijn teamgenoot. Ik uh, zat een beetje te kijken, waar zijn zijn zwakke plekken. En uh, ja, toen uh, maakte hij een klein foutje in... Uh... De S-bocht? Nee, daarvoor. daarvoor. Ja, maakte hij een klein foutje, maar ik wist sowieso al dat hij daar niet sterk was. Dus uh, ja, toen had ik een hele mooie actie uh, buitenom. Eigenlijk uh, alles uh, S-bochten, dat zijn wel mij bochten. In Istanbul uh, pakte ik ze ook allemaal buitenom, dus... Uh... Ja, dat... Dus het is een beetje in je handelsmerk, buitenom, buitenom passeren tot, tot, tot, dat andere mensen dat totaal niet verwachten. Ja, dat denk ik wel inderdaad. En uh, omdat je zoveel zelfvertrouwen uitstraalt en, en zoveel zelfvertrouwen geeft, dat je dat gewoon buitenom in gaat halen. Dan denken we dan ook van ja, anders gaan we het Ralf laten maar een stapje terug doen. En uh, ja, nu door dit seizoen dat dat zo goed gaat, krijg je meer zelfvertrouwen en ja, gaan, alle andere rijders gaan het ook zien natuurlijk en voelen. Ja, uh, gewonnen vanmorgen, vanmiddag is het nog een race. Eigenlijk word je gestraft uh, met je overwinning dat je vanmiddag op uh, plaatsen 8 moet gaan starten dan toch? Uh, maar dan komt het ook weer op het inhalen in. Vreug je, je op zo'n race, dat je zulke acties moet gaan ondernemen dan? Um, ja, tuurlijk, dat is altijd leuk. Kijk in Istanbul uh, met de GP3 start ik ook als achtste, reed ik ook naar het podium. Maar daar zijn de races ook wat langer, daar kun je ook wat makkelijker inhalen. Op Stamford is het toch wel, wel, wel moeilijk. Uh, ja, de race duurt nu ook maar 20 minuutjes, dus dat is eigenlijk de helft van de eerste race. Dus, uh, ja, we hebben de snelheid, ik, ik, ik kan een paar plekken naar voren komen, maar het podium dat is nog niet echt wat ik uh, verwacht in de tweede race. Racetactiek, gaat dat ook in een Formule 3 uh, op? Want ik heb me laten we vertellen, hè, als je bijvoorbeeld een Masters uh, rijdt, en dan hebben ze het altijd over de banden. Hoe, zit dat, uh, bij, hoe zat dat bij deze race? Ja, de banden, dit jaar hebben we heel veel bandensleitage. Uh, dus ja, je moet eigenlijk zorgen dat je die banden gewoon uh, heel houdt, dat ze niet gaan krenen, zeg maar. Uh, dat had ik heel erg goed onder controle uh, deze race. Mijn, mijn engineer die, die zag dat ik heel snel ging, die zei ja doe maar rustig aan, want dadelijk ga je banden eraan. Maar ik, had, ik wist zelf wat er kon, ik wist zelf hoe ik de banden kon sparen. En ik denk dat ik dat heel goed onder controle had. En wat mij ook opviel, is op een gegeven moment nadat je dus die actie uh, daarin zette zeg maar, hè, bij de S-bocht. De wedstrijd had je op dat moment eigenlijk gewoon onder controle. Jij regisseerde als het ware gewoon de hele wedstrijd. Ja, dat absoluut. Uh, ik weet wel waar ik mijn banden kan sparen. Dus uh, toen ik had helemaal wat ingehaald, toen dacht ik nou, nu wordt het tijd om even mijn banden te gaan sparen. Dus eigenlijk was ik niet aan het wegrijden. Hij zat best wel uh, dicht achterop. Maar ik, ik weet toch dat hij me niet gaat inhalen. Is mijn teamgenoot. Uh, die hebt ook niet zulke grote ballen, zeg maar. <lacht> dus uh, ja, ik hoopte eigenlijk dat, uh, dat ik hem heel klein beetje op kon houden. Dat die jongen daarachter, uh, Roberto Merri, die ging ook vrij snel. Dat die dichterbij kwam. En dat hun dan gingen vechten. En uh, dat ik dan weg kon rijden. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Uh, maar niet dat hun echt hebben gevochten. Maar hun zaten wel close. En toch zaten ze wel een beetje aangekomen aan te vallen en uh, ja, daarna kon ik wegrijden. Ja, gisteren spraken we je toen zei van nou ik ben blij als ik uh, op het podium kom hier in Zandvoort. Nou, in de eerste race is dat al uh, gelukt uh, en dan nog op de hoogste treed. Ik neem aan uh, ja, dat je nou nog meer wil natuurlijk. Ja, het is een uh, super gevoel natuurlijk om dat gewoon uh, in Zandvoort te doen zeg maar. Zoveel Nederlanders, je kent iedereen. Uh, het is gewoon een geven goed gevoel. Uh, ja, nu voor de derde race start ik dan als tweede. Dus uh, eerst zeg ik, nou, ik hoop dat ik op het podium kan komen. ik hoop nu voor de derde race dat ik gewoon gaat weer ga winnen. Ja, want je hebt bewijzen dat je het kan. En ja, daar ga je ook voor. En uh, vanmiddag uh, ja, jagen naar het podium. Uh, dat is een opgave uh, voor je. Nou, daar heb je tijd voor nodig. Uh, die tijd gunnen we je. We laten je verder met rust en succes nou het jongen. Oké, okay, hartstikke bedankt. Een beetje vaste prik in ons programma hè, Albert Jan. Carly Simon en Jor Salveen krijgen we zeker een Barbara 1 straks nog. Je weet het niet, je weet het niet. Je weet hem Nooit. Snel we nou vanaf naar Jan voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. En toch wel een belangrijke voetbalwedstrijd voor Sandvoort 1. Ja, zeker, maar het is ondertussen het gelijk geworden. Oh, like. Een minuut of twee geleden, die afstandspot uh, leek niet moeilijk, maar het is nog wel een, een doelgebied, een knolveld. De bal stuifte er heel raar op en de pet zat ernaast, daar kan ik er niks van doen. Dus zat hij er nu en dus we het een 1-1. Hoge bal nu voor de en die mag nog wakker. Dat is een dwing van naam dat is die drie minuten in de tweede half... En hey, Jop voordat je verder gaat, Jop voordat ja. je verder gaat heb je een beetje ja. last van uh, vuurwerk ofzo, zo. wat is er allemaal aan hand? Er zijn de auto's van de Oké. Okay. Jongen, jongen, wat een heerlijk zeg. Ja, de grote Tom, uh, ik probeer er maar te komen, dat zal niet gemakkelijk zijn. Nee, doe je best. Oké, <laughs> oké. Okay. De avond, Bazaardenwerk daar, naar Patrick Galois, van Hoord, Kuil. Kuil kan er niet bij komen. En probeert die bal wel af te pakken. Daar dat lukt toch bijna. En Maarten, bijna is niet helemaal wat ze heeft die bal bezit en kan slecht zien. Toen waardoor Lemmers weer weg, slecht zien En nu weer best lemmers toch weer in de bal te zitten. is goed, een beetje, pink beetje daar. Het gaat over en weer en nu is het dan op zijn dat kan uitbreken. Gevaarlijke uitbraak. 2-2 een chauffeur die voetbij de Dat is tegen Nou, Dus is ook niet bijkomen, dit is de Amsterdam. Dat nu van verantwoord is. Het eh, werkt hier allemaal. Daar, diepe bal. Echt, er staat een daar, dat is boeiende zit. Die pakken we dan ook natuurlijk. Niet zo moeilijk. En rondomuit dan Lotfi Rikkers. Rikkers die eh, goed staat te verdedigen, alleen de aanvallend eh, het kan niet Maar verdedigen doet je het prima, hè, want niks meer aan de hand. Mol, kan Mol erbij komen? Nee, Mol kan er niet bij komen. En die bal wordt weggewerkt met eh, Slemmers. Die eh, probeert hem in bal bezit te krijgen, dat lukt niet. En Amsterdam nu en, een hele snelle nummer 11 hebben we daar. En dat is, uh, even kijken, dat is uh, Leesy Piquet. Die krijgt de bal voor. En dit is de supporten zijn gekocht. Dat gaan we rollen. Denk waarschijnlijk, Denk waarschijnlijk, Denk waarschijnlijk, Denk Het is een onbehaal, onbehaal, dat ze er ook een bom haalt, zonder de bom haalt. Dat de bedoeling niet had gekocht. Gaat er gewoon niet. En het is daar uh, Robert Luskin. Genoemd, heel actief in de spits, die drieën omhaal. Samford hier op de twee- en stand zet, eh, afgelopen op de twee- en helft. Ja, maar wat krijg je deze ander plaatje natuurlijk, eh, zou Samford dan toch niet willen winnen, ik weet het niet, Samford heeft eh, door middel van bij twee hele grote kansen gehad, die niet tot de toekomst werden omgewerkt, um, en eh, nu dus eh, eigenlijk min of meer eh, de loon van hun werd Max Aardenwerk, krijgt heel slechte de paas daar naar die Piqué, weer een diepe bal. Er zitten zitten ertussen. Rikkers naar te kijken. Aardenwerk, die raakt die bal kwijt daar aan die lesmeisje Die is zo actief, die was ongelooflijk. En daar wist hij een diepe bal. Op de nummer 7. Dat is de boelruimte. De gaat dan naar de achterlijn. Moet inhouden. houden. dat is een doelpunt geven. Dit blijft dan Dat is toch bij die lesmeisje. Dat kan een mooie paas geven. Naar hij nummer 8 Dat is die hele.. En dan zit er een keurig of zo. Bent, gaat het... Nee, laat toch al oh, hoe het is gelukt voor Zandvoort. Er werd eentje overhoudt gewerkt in het 16 meter De schijfste versond aan de andere kant van het 16 meter gebied kon het niet goed zien. Maar in mijn ogen was het wel tijdens de die voor ons 3. En dat eh, Zandvoort nog verder in de problemen gebracht naar Michel uh, Meijer naar zijn neef. Max Aardenwerk, die doet de bal op Kuil, Kuil kan er niet bij komen en dit is weer Aardenwerk, Aardenwerk die probeert die bal te controleren, Doe Tia, perfect, ga door, ja, door, daar, ja. Kuil, aan de rechterkant van het Kuil, een hele snelle jongen die is zijn neergelegd en Sans krijgt het thuis voor de van van de duk van stand, en er is nog een eentje uit, echt waar. Uh, wie gaat het doen? Even kijken. Aardewerk. Aardewerk. Het moet achteruit. Ja, terecht. Op een gehaal meter 5 6 denk ik. Dat doet hij niet. Ja, hij doet er maar twee en stuit zich niet goed. Oké, okay. gaat de bal komen. Hele lange bal natuurlijk. Heel veel, heel veel. Heel, heel hoog. En dat is een hele simpele bal voor een keeper, Hoeksema. Een lange man die het balvallig schuift. uitsteekt en die bal simpel kan gevangen. Hoeksema. Gaat het twee zitten? Ja, inderdaad. Maar Even kijken. Chockeur, die mag ook Het is dat komt er niet echt goed bij, want het is ook een van de landste. Maar het stuurt wel, wel de man helemaal terug naar de middeleeuwen en dat is dan weer in zijn verdienste. Nou Ricky, laat ze zich in een hoofdje nemen. Wat gebeurt daar? Oké, okay. goed dat de vet op let, Die kan die bal nog weer weg schieten voordat het gevaar komt en die schiet de bal over die zijlijn. Als het geen goed gaat gooien. Uh, meter of twee, drie van de. Dit is toch die Piqué die, die, die uh, heel goed die daar die centimeter indraait, de centimeter in draait. weg wegdraait voor zijn tegenstander. van de aardwerken is dat. is wel voor. En dan kun je nog wel nog weggevoerd. En via de vest naar Mol. is Mol. Die de bal. Kaal is ontzettend snel, dat weten we. Maar hij is toch te verre van de zeswilig naar om die bal toch nog te kunnen pikken. En nu zit Amsterdam dat weer op opnieuw kan uh, uh, on mm. so, bouwen. Als het zeg heeft Nee anders dus die de bal weg. Het dit is de wel geworden. Een beetje op het middenveld. Al een twee die met af en toe naar de En die zegt doen Nee, Michel uh, Armenio was dat. Rameo. Ja, aardewerk. Aardewerk voor dit moment. Zeer Lunt is weer Armeo. Weer uh, Aardewerk. Ook weer dus allemaal op het middenveld. Dat is de zandvoort uh, een beetje tikwerk is. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Vot voorlopig spelen we in de 63ste minuut. De zand is 2-1, helaas. En eh, ik had dat het voor de 90e minuut opgedaan mag worden. En straks een meer van jou van S vanuit heen. De nieuwe Bob zijn George van Dam En dit was een plaatje die je hoorde de, de nieuwe single van Bob Sinclair. En het was steeds weer het uh, ene laatste plaatje nu twee 2 uh, op het jaar. De tijd vliegt voorbij. Hè? Ja, de, en, en houdt in ieder geval in het laatste uur nog even de filmagenda uh, te goed. Zijn Dat we niet eens zal... aan toegekomen? Nee. Joh, wat hebben we er weer. Druk druk druk druk druk, druk, druk. druk, druk, druk, druk, druk, Maakt allemaal niet uit. De races op het circuitpark, zo voort. We besteden de vandaag uh, uitgebreid aandacht aan bij CFM. Het voetbal met jouw Fres en alle andere gebeurtenissen. Dus een vol programma is de installatie die we voor vieren gaan draaien.